Drie uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het EU-voorstel om WW-uitkeringen langer mee te kunnen nemen... naar andere landen binnen de Unie is opnieuw uitgesteld. Mogelijk wordt er volgende week over gestemd. Acht landen, waaronder Nederland en Duitsland, zijn tegen het voorstel. Drie andere landen willen zich onthouden van stemming. Niet omdat ze tegen het plan met de WW-uitkeringen zijn... maar omdat ze kritiek hebben op andere onderdelen van het voorstel. Als het wordt aangenomen, mogen arbeidsmigranten straks zes maanden hun WW-uitkering meenemen. Tot nu toe is dat drie maanden. De politie in Eindhoven heeft twee jongens opgepakt voor het bedreigen van een supermarkt gisteravond. Het dreigtelefoontje van de twee was zo ernstig dat de winkel direct werd ontruimd. Nadat de politie had achterhaald vanaf welk nummer was gebeld, konden de jongens van 12 en 13 worden opgepakt. Hun ouders zijn geïnformeerd. De jeugdofficier van Justitie bepaalt nu of de jongens worden vervolgd of dat ze een alternatieve straf krijgen. Facebook heeft maatregelen aangekondigd om politieke beïnvloeding rond de Europese verkiezingen in mei te voorkomen. Zo moet duidelijker worden wie er achter politieke advertenties zitten en wie daarvoor betalen. Ook mogen bedrijven en instellingen alleen in hun eigen land politieke berichten plaatsen. Facebook kreeg de laatste jaren veel kritiek op het nepnieuws dat wordt verspreid op het netwerk. Zo zouden vanuit Rusland berichten zijn verspreid om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. De Franse filmregisseur Agnès Varda is overleden aan de gevolgen van kanker. Varda wordt gezien als pionier van de Nouvelle Vaakstroming. In 60 jaar tijd maakte ze een groot aantal speelfilms en documentaires. In 2015 kreeg ze op het filmfestival van Cannes een gouden palm voor haar hele oeuvre. Agnès Varda was 90 jaar oud.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 Als het raakt, dan eet ik weer patat en daarna ga ik een borrel halen bij ons in de stad. En als ik s'nachts naar huis toe ga, zo arm, maar onderweg, dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei? Liever er ik in de kist, dan weer een feestje gemist.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 Yeah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 Gesloten. Ik denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen ik slaap wel een nachten Yeah, en ik wil back to the future De vloer brandt de plek van mijn voeten Ik rijd s'nacht de stad, licht sturken Blikken van ijzer in de stad vol met schurken Zoon in mijn eentje, mijn visie is cijfer Zweet in mijn bed, ik wil liever in naar buiten Mijn gedachten op een masterplan En ik met de duivel, de geeft tot hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers de kievelen, ze duiken, we zit. Klaar voor de actie, de laline kicks Verslaven, net alsof je aan de heroïne zit De klok tikt door, tijd om te slapen Dan blijf ik mijn. gang.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 6.9. Dit is ZFM. Internet. Internet. www.zfmzandvoort.nl is what you need, I'll let you love L-O-V-E. What well, I've got Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Naar Ik ben hier aan het sporen. Ik ben hier aan het